Dit is Mautschreurs met het NOS Fornaal om zijn regeling voor kinderen van illegale af te schaffen vreed, destructief en verkeerd. Obama besloot vijf jaar geleden dat die niet meer mogen worden uitgezet. Het ging om bijna 800.000 mensen. De huidige regering noemt het decreet van Obama ongrondwettig omdat kinderen van illegale banen zouden hebben ingenomen die anders naar Amerikanen waren gegaan. Volgens Obama kunnen de kinderen van illegale er niets aan doen dat ze in Amerika zijn. Leraren in het basisonderwijs gaan op 5 oktober opnieuw staken. Ze eisen extra geld van de politieke partijen die in Den Haag praten over een nieuw kabinet. De leerkrachten legden in juni ook al het werk neer. Dat was toen een uur, de staking van volgende maand duurt een hele dag. De leraren eisen dat de salarisachterstand op hun collega's in het voortgezet onderwijs kleiner wordt... Ook moet de werkdruk omlaag. In de Duitse deelstaat Beieren heeft de politie acht vluchtelingen gevonden in een heel kleine ruimte. Een vrouw en zeven mannen hadden duizend kilometer gereisd in een verborgen deel van de laadruimte van een vrachtwagen. Achter een luikje van maar 30 centimeter hoog zat een sleuf van 1,20 meter breed en 3,30 meter diep. Daarin lagen de migranten uit Turkije en Irak. Ze zijn tussen de 18 en 37 jaar. De vluchtelingen waren zo verstijfd dat ze nauwelijks uit hun schuilplaats konden kruipen. Bondscoach Bert van Marwijk heeft zich met Saoedi-Arabië geplaatst voor het WK van volgend jaar in Rusland. De Saoedische ploeg won een Jeddah met 1-0 van Japan en bleef daarmee op doelsaldo Australië voor. Het weer vannacht vallen de buien, het blijft met een graad of 15 zacht, ook in de ochtend regen, maar in de middag wordt het droog en er is ook ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 18 graden.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 I'll Dat ik ben bijna... in games with my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 I'm You're place liars Time is ticking for the empire yeah. The truth they feed is feeble As so many times before The greed of all the people oh. They stumble and they fumble And we're about to riot oh. They woke up, they woke up, they liar. Yeah.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 Hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que la sola escrita en Ay bendito, para que mi sellos se quede contigo. Pasito a pasito, suave sabecito, lo bajo pegando, poquito, a poquito. ¿qué hice mi boca? Tus lugares favoritos, favorito, favorito, pasito a pasito, suave sabecito, lo mago pegando, poquito a poquito. From a treehouse sitting in the sky I wanna know just what I do Here's a very big